Drie uur, die ook het eerst met het NOS-journaal. Oekraïne zegt dat Rusland weigert te praten met als uitgangspunt dat de territoriale integriteit van Oekraïne niet wordt aangetast. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd tegen Russische media. Oekraïne had Rusland gevraagd te praten nadat het Moskou ervan had beschuldigd dat de troepen op luchthavens en andere strategische punten op de krim had gezet. Premier Rutte noemt de situatie op de Krim zorgelijk. Volgens de premier moet Nederland er binnen NAVO-verband voor zorgen dat de situatie niet escaleert. De Pakistaanse Taliban hebben een bestand afgekondigd van één maand. In die periode willen de moslim-extremisten het vredesgesprek met de Pakistaanse regering een kans geven. Zijn woordvoerder. De twee partijen hebben al eerder met elkaar gepraat zonder concrete resultaten. Of Pakistan voelt voor nieuwe onderhandelingen is onbekend. Afgelopen dagen heeft de Pakistanse luchtmacht... uitvalsbasis van de Taliban aangevallen in het noordwesten van het land. Of de moslim-extremisten daardoor zijn verzwakt is niet duidelijk. De Pakistanse Taliban proberen al jaren de regering omver te werpen. Bij de aanvallen zouden tienduizenden mensen om het leven zijn gekomen. Het boekenwekereschenk is dit jaar niet te krijgen... bij de boekwinkels van Polaren. De winkels kunnen het zich niet veroorloven boeken gratis weg te geven... Vorige week werd Polare failliet verklaard. De twintig winkels zijn inmiddels weer open om van de voorraad af te komen. De winkels hadden het boekenweekgeschenk al in huis... maar ze konden de boeken kwijt aan andere boekwinkels. Het boekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door Tommy Weerengaam. Het weer, wolkenvelden en plaatselijk een bui. Op sommige plaatsen breekt ook de zon door. Het is 7 tot 9 graden. Vannacht droog, het koelt af tot net boven nul. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui. Het wordt dan 9 graden. Na het weekend blijft het licht wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. ABB Verkeersinformatie. Het is flink druk op de wegen in Zuid-Duitsland vanwege wintersport. Maar ook mensen die terugkeren staan in de file in Nederland op de A12. Vanaf de Duitse grens naar Arnhem tussen de afrit Beek en Zevenaar 2 kilometer. Een zakelijke auto die kracht uitstraalt, maar design ademt. Met Franse allure en toch Hollandse pit.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 WNL op zaterdag. Met Christel van Eyck. Ja, goedemiddag. Het is drie minuten over drie. Deze zaterdag 1 maart is het de nationale dag van het compliment. Dus mag ik u meteen een compliment maken dat u luistert naar Radio 1 WNL op zaterdag. Fijn. We spreken het komende uur met Frans Bauer over het nieuwe seizoen van Bananensplit. Want wat is er allemaal anders... Ook de man die de nieuwe limousine voor koning Willem-Alexander... heeft gemaakt, spreken we. En we bellen zo direct al met Alexander Pechtold, D66... over de start van hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Meepraten kan op Twitter, mocht u daar zitten, En dat kan via hashtag WNL op zaterdag. Eerst nu de drie van WNL. Het eh, CDA staat open voor gesprekken over de begroting voor 2015. In het radioprogramma BNR-campagne wilde partijleider Sibram Buma... niet te diep ingaan op zijn voorwaarden. Maar de koers die het CDA wil varen is wel duidelijk. Natuurlijk praat ik over de begroting volgend jaar. Alleen, dat is de voorwaarschuwing die ik in de herfst ook al gaf... niet tot elke prijs een akkoord. Alleen maar als ik erin geloof. Mij gaat het erom dat we voor 2015 een begroting krijgen... met lastenverlichting in plaats van lastenverzwaring. Sinds de opening van de Russian Open Games, een sportevenement voor homo's, is het onrustig in Moskou. Minister Edith Schippers opende zelf het zaalvoetbaltoernooi. Kort na haar vertrek werd de zaal geëvacueerd wegens een bommelding. Als er geen internationale gasten zijn, zie je toch wel dat er bommeldingen komen, dat er ontruimd wordt, contracten worden ingetrokken. Dus ja, het is ontzettend moeilijk om zoiets hier in Moskou te organiseren in de praktijk. De verwachting is dat de komende vijf jaar zo'n 800 tot 2000 tehuizen verdwijnen. Van ouderen wordt verwacht weer zelfstandig te wonen met een thuiszorgpakket. En dat terwijl de regering ook in de thuiszorg de hand op de knip houdt. Lilian Marijnissen van Abfacabo FNV Zorg houdt haar hard vast. We worden met z'n allen wel ouder in dit land. Die ouderen die zijn niet opeens weg. Die zorgbehoefte is niet opeens weg. Die zal thuis uh, gegeven moeten worden. Maar tegelijkertijd gaat het kabinet enorm snijden in de thuiszorg. Nou, dat snappen wij niet. Als het aan D66-voorman Alexander Pechtold ligt... blijft zijn partij de regering alleen steunen als er een belastingverlaging komt. Met die eis is hij in een week tijd de tweede gedoogpartner... die de verhoudingen met het kabinet op scherp zet. En dat allemaal midden in de campagnetijd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook nu is hij weer onderweg. Goedemiddag, meneer Pechtold. Goedemiddag. Waar gaat u op dit moment naartoe? Ik rijd van Deventer nu naar Arnhem toe... en vanochtend ben ik in Ede en Apeldoorn geweest. Dat is een drukschema vandaag. Ja, maar een leuk schema. Ik kom zelf uit de lokale politiek. En de lokale politiek wordt met deze verkiezingen steeds belangrijker. Want mensen uh, uh, zullen dadelijk te maken krijgen... dat als ze werkloos zijn, dat de gemeente ze daarbij gaat helpen. De zorg wordt een belangrijk thema in de, in de lokale politiek. Dus het is dus alle reden om dadelijk ook naar de stembus te gaan op 19 maart. Ja. In uh, navolging van Arie Slop van de ChristenUnie... zet uh, u met uw uitlatingen de verhoudingen met het kabinet op scherp. Is dat opportunisme zo voor de verkiezingen? Of bent u echt uit op een crisis? Nee, helemaal niet. Ik heb alleen wensen ingediend. Uh, en dat is om de inkomstenbelasting, om daar te zorgen dat met name in de onderste schrijf daar nu wat verlichting komt. Dat is goed voor de lage en de middeninkomens en het zorgt ook nog eens voor werkgelegenheid. En dat hebben we hard nodig. En dit is onze inzet als D66 bij de onderhandelingen die we met het kabinet waarschijnlijk gaan voeren voor de begroting van volgend jaar. Ja, maar het komt wel goed uit zo vlak voor de verkiezingen. Nou ja, je ziet dat uh, regeringspartijen aangeven wat zij willen. En D66 heeft sinds vorig jaar met het kabinet een wat nauwere band. Vorig jaar hebben we vooral ingezet op onderwijsgeld. Hebben overigens ook een deel van de lasten om laagweken bij te stellen... ten opzichte van de plannen van de VVD en PvdA. En wat mij betreft moet het nu verder gaan, want dat is goed voor de economie. Uw uh, plan voor belastingverlaging die viel uh, slecht bij regeringspartij PvdA. Martijn van Dam beticht u zelfs van de VVD over rechts inhalen. Had u die reactie voorzien? Nee, en vooral niet van de PvdA... want ook zij zouden zich zorgen moeten maken om de werkgelegenheid... en zij zouden zich ook zorgen moeten maken over het besteedbaar inkomen... van mensen met midden- en lage inkomens. En D66 wil juist daar, via deze maatregel, de mensen wat lucht geven. Ja. Zojuist zei ook Haarsma Buma van de CDA... dat hij mee wil praten he, over de begroting van 2015. Ook hij wil lastenverlichting. Het, het wordt wel druk aan de onderhandeltafel zo, hè? Nou, ik ben heel blij dat het CDA nu eindelijk een keer niet aan de zijkant blijft staan bij voorbaat. Mm -hmm. En uh, als het CDA mee gaat doen en zeker deze wens van D66 nu gaat ondersteunen... Nou, dan zou ik zeggen, dan zijn er al twee aan de tafel die dat willen. Ja, nou is het uh, sowieso volop campagnetaal op dit moment. Minister Asche, die uh, gaf vandaag een interview aan de moslimomroep. Uh, Hij wil dat uh, bedrijven van de overheid geen opdrachten meer krijgen als ze discrimineren. Bent u het daarmee eens? Nou, het is complimentendag. Ik zou minister Asje willen complimenteren met, uh, met dit... Want discriminatie is ongelooflijk slecht. En hij geeft gehoor aan een motie die in het najaar is ingediend... bij zijn eigen begroting door Socialistische Partij en D66 samen. Waarin wij hebben gezegd, discriminatie met name ook in bedrijven... dat is iets waar we veel meer aandacht voor moeten hebben. Waar de inspectie ook bovenop moet zitten. Dus dat de minister nu dit idee van D66 en SP overneemt... dat is een compliment waard. Dit wordt het oogjaar, zei u vanochtend in de Telegraaf. Grote kop ook. Wat heeft u gezaaid... Nou, D66 uh, doet nu mee in uh, het, uh, het, het beter maken van het kabinetsbeleid. Maar wat heel belangrijk is bij de gemeenteraadsverkiezingen... is dat wij dadelijk in 50 gemeenten meer dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen meedoen. Waardoor D66 ook eigenlijk uh, beter op de kaart staat. En het D66-geluid ook in veel gemeenten gehoord kan worden. In sommige gemeenten is het heel spannend. Het is een Nek-a-Nek-race, in sommige grote steden en Deventer, waar ik in... Juist vandaan komt. Maar TVS ook echt de grootste kan worden. En dat zou goed zijn. Want ik denk dat onze ideeën voor het onderwijs, voor werkgelegenheid en belastingverlaging ook in die gemeentes komt vallen. Ja, we moeten zo meteen inderdaad even over de gemeentes nog wat verder praten. Uh, wat wel opvallend is, is dat u de laatste tijd vooral heel veel niet wilt, minder lastenverzwaring, minder nivellering. Uh, u wilt plaster niet meer op zijn post hebben eigenlijk. Op coulantie hoeft de coalitie op dit moment niet echt te rekenen. Nou, je ziet dat de VVD en PvdA bij de vorige verkiezingen... de nationale verkiezingen elkaar echt het leven zuur hebben gemaakt. Vervolgens in zes weken in een huwelijksbootje zijn gestapt. En dat we nu anderhalf jaar bezig zijn... om dat kabinetsbeleid eigenlijk realistischer te maken. Mm -hmm. nee, ik sprak zojuist iemand die zei, die huishoudelijke hulp. Die, daar was de, de, de PvdA samen met VVD van plan om drie kwart op te gaan bezuinigen. Nou, D66 heeft nu... In ruil voor de steun voor maatregelen, die bezuiniging gehalveerd. En ik merk dat mensen dat ook merken. Oké, u bent dus op een campagne-tour. Als u nu op straat loopt, wat voor reactie krijgt u van de mensen? Nou, ik denk dat het voorjaars weer de mensen nog het meest positief stemt. Maar ik merk dat als je een goed gesprek met mensen aangaat en het belang van die lokale politiek ook aangeeft, en ook het belang dat je op een nationale partij in de lokale politiek stemt. Want ja, uh, ik kom net uit Deventer. Bas Noor, onze lijsttrekker daar, die heeft mijn 06-nummer. En als er iets aan de hand is... dadelijk op al die decentralisaties van de zorg, van het jeugdbeleid... kan hij me bellen. En dat is een hele belangrijke band die je kan maken... via de provincie en Den Haag... waardoor je als nationale partij ook uh, lokaal goed geworteld bent. Ja, Zo snappen de mensen het wel. Al die de, ja, eigenlijk wel tegenstrijdigheden die van links en van rechts komen op dit moment... Nou, kijk... Uh Mensen snappen ook dat het campagnetijd is. Uh, en daarom beloof ik ook niet allemaal gratis dingen. Maar D66 zet al meer dan een, een paar jaar in op gewoon beter onderwijs. Dat geeft kansen. Mm -hmm. En mensen waarderen dat ook. Want in de lokale politiek bijvoorbeeld... merk ik nu hoe belangrijk het is dat scholen geen plofklassen krijgen. Dat de docenten goed opgeleid zijn... en ook gemotiveerd blijven om hun werk te blijven doen. Dus ja, uh, wat dat betreft doe ik ook graag mee in die lokale campagnes. Ja, U begon er zojuist al heel even over... hoe gaat het überhaupt met de strijd... De grote steden. Ja, je ziet dat het een nek aan nek race is... in Amsterdam, in Utrecht... waar deze de grootste kan worden... voor het eerst misschien dubbele cijfers ja, gaat kan gaat halen. het komt goed in de peilingen, Het gaat goed in de peilingen, maar... waar ik me zorgen over maak is de opkomst. Als mensen denken, die gemeente... dat is allemaal niet zo interessant... of sowieso het gevoel hebben die politiek... ze beloven te veel, ja, dan haken ze af. En daarom... Uh, is het zo belang dat mensen naar de stembus gaan en zeker de 66ers? Ja, Mark Rutte maakt zich daar niet zo zorgen over. Die zijn vandaag begonnen ook. Ja, dat vind ik niet verstandig. Ik vind dat de VVD veel meer in moet zetten om, om een realistisch verhaal te vertellen. Ik, ik beloof geen duizend euro voor de verkiezingen zoals Rutte heeft gedaan... want dan stel je mensen teleur wanneer dat ook niet waargemaakt wordt. Als je realistische beloftes doet, zoals D66 met het onderwijsgeld... of nu met een belastingverlaging die ook echt realistisch is... waar ik verwacht ik ook andere partijen mee zullen gaan helpen... dan zien mensen dat de politiek niet alleen mooie dingen belooft... maar ook waarmaakt. Nou, meneer Pechtelt, hartelijk dank voor uw tijd... Straks uh, spreken we de trotse limousinebouwer van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. Nu eerst de muziek van Ellen Clark op Radio 1 bij WNL op zaterdag. Dit is Whatever. I was good For the star is now the story of my life zojuist Ellen Clark. Ja, heel bekend zijn ze nog niet. Remetscar car uit Lisse. Maar onze eigen koning Willem-Alexander en koningin Maxima... ...rijden wel rond in een bolide afkomstig uit hun carrosseriebedrijf. Ja, apentrots zijn ze op het resultaat. Voortaan staat Lisse niet alleen bekend om uh, de keukenhof... ...maar ook kampioen limousines bouwen. Aan de telefoon de limousinebouwer uit Lisse, Maxim Rijenga. Goedemiddag. Goedemiddag mevrouw. Ja, Willem-Alexander is de eerste van de koninklijke familie... ...die in een auto van u rijdt. Begrijp ik waarom nu eigenlijk pas... Nou, uh, uh, kennelijk is dat omdat uh, vol aan vervanging toe was. Ja, ze dachten het moet helemaal anders. Uh, dat uh, zou kunnen, ja. <laughs> U heeft er in het uh, diepste geheim aan gewerkt, hè? Uh, ja, ja dit, uh, dit mocht niet publicitair uh, gebruikt worden. Mm -hmm. En uh, wij hebben dat inderdaad, uh, we hebben er ongeveer een half jaar aan gewerkt. En uh, we hebben het goed stil kunnen houden. En mocht u dat dan bijvoorbeeld met de familieleden wel bespreken? Nou, uh, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Uh, we hebben uh, een aantal familieleden niet uh, van in kennis gesteld. Ja, u zegt eigenlijk dat, dus uw vrouw uh, dat bijvoorbeeld... Ik, uh, daar heeft u, wel, u? u? U zegt eigenlijk niet, dus uw vrouw bijvoorbeeld heeft u het stiekem wel tegen verteld. Uh, dat heb ik wel gedaan, ja. Ja, dat, dat begrijp ik ook wel. Um, um, jullie zijn met z'n vieren, heb ik begrepen. Uh, toch leuk dat de koninklijke familie u gevonden heeft. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk zo. Je moet zo zien... Um, ons bedrijf bestaat al een aantal jaren. In uh, de eerste tien jaar zo beetje, hebben wij uh, ons gericht op het maken van zesdeurs auto's. Mm -hmm. En uh, dat zijn allemaal Mercedes die verlengd worden. Tot, uh, om er een extra uh, bank in te zetten voor drie mensen. Ja. En later zijn wij dat een beetje gaan ombuigen naar uh, luxe limousines. Die wij gebouwd hebben voor uh, uh, buitenlandse staatshoofden en uh, zelfs voor een prinses. En waarschijnlijk is het zo dat uh, die auto's die we gebouwd hebben... Uh, door het uh, Koninkstaldepartement uh, is, is, is uh, opgevangen. En uh, dat van hun kant uit uh, wij elkaar hebben kunnen vinden. Nou, dat is een mooi verhaal. Wat kan ja. er zoal in zo'n limo door u gebouwd worden? Nou, uh, eigenlijk van alles... Uh, het belangrijkste is voor zo'n auto dat je ruimte creëert. En dat betekent dat je hem moet verlengen. Ja. En op het moment dat je die extra ruimte hebt, kan je daar van alles in stoppen. Uh, we doen het natuurlijk op een, uh, op een auto uit de hoogste, uh, uh, hoogste regio's, Dus dat zijn de, de duurste auto's. Mm -hmm. Daar kan je de meeste opties uh, krijgen. Die zitten doorgaans dan al uh, afhankelijk van wat de klant wil zitten er al in. Ja. En wat wij dan uh, extra verzorgen, dat is afgezien van een uh, hele luxe uitvoering... Uh, een scheidingswand erin dat je dat je afgezonderd kan zijn van de chauffeur... dat je telefoongesprekken kan voeren. En moet je dan ook denken aan televisies dat dat en koelkasten uh, en dat soort dingen? Wat zegt u? Moet je dan ook denken aan televisies, koelkasten, dat soort dingen? Ja, en, ja, ja, een televisie erin en een werktafel... Een, een, een, een tafel waar je dus je op kan schrijven... En, uh, en dat je je kan entertainen inderdaad... en dat je ook kan uitrusten en, en een beetje lang uit kan liggen. En dat kan alleen maar als je de auto laag maakt. Oké, okay, en nee, heb je dan bijvoorbeeld ook wifi in de auto... Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, <laughs> en wat is nou het meest bizarre dat u ooit in een auto heeft gebouwd? Nou, niet in een auto. Maar we hebben wel een, een vrij bizarre auto ooit in opdracht gehad. En dat was een Range Rover Sport. Mm -hmm. En die hebben wij ongeveer 2,35 meter langer gemaakt. En dat is gebeurd door er een extra middendeur in te zetten de achterdeur te verlengen... en er ook nog eens een keertje een extra as onder te zetten... waardoor we zes aangedreven wielen hadden. Ja, maar wie moest daar Deze dan in deuren. rijden? Wat zegt u? Wie moest daar dan in rijden? Nou, die was bedoeld voor de jacht. En, uh, en dat was ook hier ver vandaan. Oh, oké. Okay. Maar is dat als bedrijf voor u niet heel erg lastig... dat u eigenlijk geen reclame mag maken... voor welke mensen u allemaal dit soort auto's maakt? Want dat lijkt me eigenlijk wel heel goed te gebruiken... Ja, dat, dat klopt. En uh, een heleboel auto's die, uh, die zijn vertrouwelijk. En uh, daarvan hebben we natuurlijk wel de beelden binnen ons bedrijf... maar we kunnen die niet op internet zetten. We kunnen daar dus ook geen uh, reclame mee maken. Dat, nee. is, uh, dat is correct. ja, is, ja. En is dat, dat is heel jammer? lastig. Lastig, ja, inderdaad. Ja. Weet u wel of de familie van Oranje Nassau tevreden is met het eindresultaat? Nou, het is zo dat het uh, Koninkstaldepartement uh, heeft aangegeven... dat de auto in goede orde is ontvangen. Hè, en dat uh, deze ook beantwoordt aan de eisen die ze gesteld hebben. Okay. Dus dat is het enige wat we daarvan weten. Nou, dat is in ieder geval een goed bericht. En, en uh, ja, wellicht ja. ziet u hem zelf ooit een keer voorbij rijden. Dat zou mooi zijn, toch? Wat zegt u? Sorry? Wellicht ziet u hem ooit een keer voorbij rijden. Dat zou mooi zijn. Ja, ja, ja, ja, ja zeker. <laughs> nou, hartelijk dank voor uw tijd. Maxime Rijenga van de Remetscar uit Lisse. Fijne dag nog. Goed zo, dank u wel. Hoor. Dit is WNL op Zaterdag met Christel van Eijk. Ja, voor bijna 400 militairen wordt uh, maart een uh, maand van afscheid nemen... van vrienden en familie. Want deze groep militairen zit namelijk vanaf april in Mali... voor de VN-missie MINUSMA. Een uh, klein groepje ging uh, hun voor... en is al in Mali om de kampementen op te bouwen, dus je niet. WNL-verslaggever Daniel van Dam... die ging voor vandaag de dag van WNL een uh, week langs... om te kijken hoe de voorbereidingen gaan. Goedemiddag, Daniel. Goedemiddag. Ja, uh, uh, uh, gelukkig weer veilig thuis. Wat, uh, wat doen de militairen nu in Mali... Ja, op dit moment is daar een groep genisten bezig... om werkelijk waar uit het niets in het midden in de woestijn in het noorden van Mali... om daar een kampement letterlijk uit de grond te stampen. Er is daar helemaal niets. En uh, ja, ze zijn hard bezig om nu uh, het kamp langzaam vorm te geven. Ze zijn een hek aan het bouwen. Uh, zeg maar de verdediging rondom het uh, kamp in orde te maken. Als dat eenmaal klaar is, dan kunnen ze daadwerkelijk... Um, heliko helikopterplatformen neer gaan zetten ja, om ervoor te zorgen dat straks in april al als al die soldaten komen dat ze dan een onderkomen hebben. Daar. Ja. En, en moet je dan echt erbij voorstellen dat ze het vliegtuig uitkomen en, en dan uh, een stap zetten in het grote niets en dan dus moeten beginnen? Nou ja. Op dit moment verblijven ze op het kamp van, uh, Fran van de Fransen. Die zijn uh, begin vorig jaar die Mali, zijn die Mali binnengevallen uh, om de jihadisten daar te verdrijven. De Nederlanders verblijven op, dat moment, op dit moment uh, op dat kamp. Uh, het kamp van de Nederlanders, wat nu wordt gebouwd, is dus een aantal kilometer verderop. Ja. Op het moment dat dat kamp dan klaar is, dan uh, verhuizen ze allemaal naar dat nieuwe Nederlandse kamp. Dus ze rijden eigenlijk elke dag even heen en weer om daar aan het werk te zijn. Zo ja, moet je het plot. zien. Oké, okay, nou, dat opbouwen dat loopt niet altijd gesmeerd. Laten we heel even luisteren. Dit is uh, een van onze uh, ja, tijdelijk ingehuurde wieladschoppen. Uh, zoals ik kan zien, uh, de vooraandrijving is stuk. Uh, het linker voorwiel is lek en uh, hij wil niet meer schakelen. Heel veel klachten. Echt heel veel, uh, veel klachten. We, uh, we staan heel veel stil op dit moment. Gewoon puur door, uh, door mechanische storing. Ja, is, is dat nou gewoon pech hebben? Of zijn de machines daar gewoon heel erg oud? Nou ja, de Nederlanders werken inderdaad met uh, Malinees bouwmaterieel. Um, daarvoor is gekozen omdat het heel veel tijd en geld zou kosten... op het moment dat je Nederlandse machines naar Mali zou brengen. En ze daardoor veel later zouden kunnen gaan starten met het bouw van het kamp... Maar ja, de machines waarmee ze werken... Ja, die zijn echt verouderd en versleten signaleren monteurs die wij uh, spreken. Dat is natuurlijk voor de genissen daar bijzonder frustrerend. Dus je moet je voorstellen dat ze soms moeten werken met materieel... wat in Nederland is afgedankt. Ja. Vervolgens verscheept is naar Mali en dan nu kennelijk goed genoeg is uh, voor de genissen. Want dat is bijzonder frustrerend. Maar je zegt nu dat het een tijdskwestie is... maar je hebt toch te maken met veiligheid. Dat zou dan toch voor moeten gaan? nou Het gaat hierbij dus om uh, bulldozers, om vrachtwagens, om shovels. Um, in principe, ja... Als die, als die machines goed zouden werken, is dat natuurlijk niet echt een veiligheidskwestie. Uh, maar het is, ja, het is gewoon bijzonder lastig voor, voor die chinisten om daarmee te werken. Ja, en in april moet alles af zijn. Gaan ze dat halen? Ja, ik heb de commandant gesproken. Die zei ja, doordat die machines soms wel dagenlang stil zijn. Je moet je voorstellen: op het moment dat uh, een band lek gaat van een bulldozer, kunnen ze in het dorpje Gauw, een aantal kilometer verderop, dan zo'n band regelen. Op het moment dat die op voorraad is, dan ben je vier dagen verder. Nou. Oh. Uh, mocht hij niet op voorraad zijn, dan moet hij uit de hoofdstad komen. Dat is duizend kilometer verderop. Je kan je voorstellen dat die machines dus heel veel dagen stilstaan. Ze hebben daardoor nu een vertraging van ongeveer een week opgelopen... verdeelde de commandant. Tegelijkertijd uh, merkte hij daarbij op dat... Uh, ja, op het moment dat die machines stilstaan... de, de chinisten dan wel andere klusjes uh, opknappen. Dus hij verwacht dat aan het einde van het ritse... Uh, de datum wel gaan halen dat, de kamp, dat het kamp uiteindelijk moet worden opgeleverd. Ja. En operationeel uh, kan zijn. Nou, het kamp komt dus in Gao, dat noemde je zojuist. Wat, wat is dat voor een gebied? Kan je dat omschrijven? Want je hebt het zelf gezien. Ja, dat is in het noordoosten van, van Mali. Het is een dorp van iets minder dan uh, 100.000 uh, inwoners. Echt, uh, ja, ik heb daar heel veel armoede gezien. Je ziet kapotgeschoten uh, gebouwen. De, de jihadisten hebben daar behoorlijk uh, huis gehouden. Um, het ligt aan de Niger, een, een, een rivier. Um, ja, midden in de woestijn. Er is daar helemaal niets. Je hebt dan een klein dorpje. Uh, nou, een klein dorp. Het 100.000 uh, inwoners, flink dorp. En daar. In dat gebied zullen de Nederlandse commando's uh, straks vanaf april hun werk gaan doen. Ze trekken daar de gebieden in om uiteindelijk inlichtingen in te gaan winnen voor, uh, voor die VN-missie ja. straks. En heeft de bevolking al een kleine aanraking gehad met die hygiënisten? Nou ja, de Chinisten zijn daar natuurlijk om het kampen op te bouwen, maar ze moeten af en toe ook het dorp in om uh, inkopen te doen. Toen ik was, uh, gingen ze een schotel kopen om Nederlandse televisie uh, uiteindelijk te kunnen kijken. Ja, en dat zijn ze paarzame momenten dat uh, die Chinisten in contact komen met uh, de bevolking. En hoe en, reageren die? Ja, dat is grappig. De bevolking denkt dat de Nederlanders Fransen zijn. Die zijn uh, bijzonder populair daar, omdat de Fransen zorgen voor heel veel stabiliteit uh, uh, en veiligheid daar. Toen wij uh, het dorp ingingen. Toen Kwamen er allemaal mensen naast onze auto rennen en joelen? Uh, ze dachten dat we Fransen waren. Ja. Dus het besef dat wij Nederlanders zijn, daar dat is daar nog niet helemaal door. Dat moet nog even komen. Nou, is sowieso de voertaal daar Frans, hè? Hoe is dat voor de militairen om daar, uh, als, als dat niet je, je, je eigen taal is, om daar dan rond te lopen en met die bevolking te, te willen communiceren? Ja, straks als de missie uh, van start gaat, dan zijn er uiteraard tolken mee... die uh, niet alleen Frans spreken, maar ook de, lokale, de vele lokale talen daar, die, daar worden gesproken. Dus dat, uh, dus dat zit wel als snor. Ja, en maar die zijn er nu nog niet bij? Uh, op dit moment, dat ik weet, zijn daar nog geen tolken. Maar er okay. zijn natuurlijk wel uh, genoeg soldaten die uh, Frans spreken. Dus dat is geen probleem. Oké. Okay. Nou, de nodige maatregelen zijn al getroffen voor de veiligheid. Luister even mee. Nou ja, Wat u kunt zien hier rechts, is dat uh, op een kleine afstand van het hek... hebben we prikkeldraad uh, gelegd op. Daar buiten is nog een, uh, een gracht die ervoor zorgt dat niet uh, mensen met voertuigen ongemerkt uh, het kamp kunnen naderen. Ja, prikkeldraden, hekken, kuilen. Is dat voldoende om de veiligheid te garanderen? Nou ja, als je bijvoorbeeld het VN-kamp, uh, het Nederlands VN-kamp vergelijkt met de Chinezen. De Chinezen hebben zich eigenlijk letterlijk ingegraven. hebben containers en allemaal zandzakken, uh, grote zandzakken. Uh, om het kampement heen uh, gezet. Ja, het zijn VN-richtlijnen waar Nederland zich moet aan houden. Dat betekent ja, dat ze uh, een hek neer kunnen zetten, prikkeldraad. En, uh, en dat is het dan. En dat moet afdoende zijn? Als het goed is wel, ja. ja. En lopen onze militairen gevaar bij deze missie? Kijk, je, je, bent, je bent er een week geweest als journalist. Je hebt rondgekeken voor zover je dat in kan schatten. Ja, dat is nog maar de vraag. Het is natuurlijk niet voor niets dat Nederland commando's naar dat gebied stuurt. Ontzettend goed getrainde soldaten uiteraard. De, risico, de missie is niet zonder risico, dat beseft iedereen. En ja, nu is het een inlichtingmissie. En het is natuurlijk heel interessant om te kijken hoe ontwikkelt dat zich straks. Blijft het bij, alleen bij het inwinnen van inlichting alleen? Of ontwikkelt het zich gaandeweg tot meer een oorlogsmissie? Ja, Heb jij ook, want je hebt veel militairen gesproken. Heb je ook bepaalde zorgen gehoord van de militairen? Nou ja, wat je, wat je merkte is dat uh, waar veel militairen zich zorgen over maken... is dat ja, de missie die gaat straks van start rond april, mei... nu is het nog relatief uh, goed vertoeven in Mali, zo'n 40 graden. Maar ja, als die missie straks van start gaat... dan stijgen de temperaturen naar zo'n 55 graden. Dat is niet het enige. Dan staat er dan ook een forse wind, een hele warme wind. En deze missie zou zo'n soort... Een uitputtingsslag kunnen gaan zijn. Niet alleen voor het materieel daar, maar ook voor, voor de commando zelf. Want op ja. het moment dat je onder zulke extreme omstandigheden moet uh, opereren, betekent dat ook dat je veel langer de tijd nodig hebt om te herstellen. Ja. Op het moment dat je terug bent op zo'n kamp. Dus dat is de vrees die veel soldaten hebben daar. Oké, okay, nou dankjewel voor je, voor je verhalen over de tijd die je daar hebt doorgebracht. Daniel van Damme, WNL-verslaggever. Vanaf april start dus die VN-missie in Mali officieel. Ja, zometeen vertelt Frans Bauer hoe uh, hij ook dit seizoen weer mensen in de maling neemt in zijn bananensplit. Maar nu eerst het nieuws van half vier. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. De Russische president Poetin heeft de Russische Eerste Kamer... gevraagd om toestemming om de Russische strijdkrachten... in te zetten in Oekraïne. Volgens Poetin zijn het troepen nodig op de Krim... om de etnische Russen en de Zwarte Zeevloot te beschermen. Oekraïne heeft Rusland ervan beschuldigd dat er al een militaire operatie aan de gang is. Russische troepen zouden al op de Krim vliegtuigen en andere strategische punten hebben bezet. De Pakistanse Taliban hebben een bestand afgekondigd van één maand. De moslim-extremisten willen in die periode het vredesgesprek met de Pakistanse regering een kans geven, zei een woordvoerder. De twee partijen hebben al eerder met elkaar gepraat, zonder concrete resultaten.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 De verkeersinformatie met René Passet. We file op Da 12. Duitsland naar Arnhem. Er zitten vast sporters terug die uh, terugkeren. Tussen de afrit Beek en Zevenaar staan ze in 2 kilometer file. DNL op zaterdag. Ja, een bijzonder goedemiddag. Fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Straks praten we met Monique Hendricks over haar nieuwe film Kenau. En WNL-collega van de Haagse lobby Martijn de Geven schuift aan. En met hem bespreken we het eerste debat tussen de landelijke kopstukken van afgelopen week. Bananensplit is terug van weg geweest. Voor de vijfde keer kroste Frans Bauer op zijn gele scooter door het land... om streken uit te halen en niet vermoedende landgenoten in de maling te nemen. In dit nieuwe seizoen doet Frans het net even anders dan in de eerdere uitzendingen. Goedemiddag, Frans. Goedemiddag, hallo. Hallo, is het nog wel Bananensplit of is het ineens een heel ander programma? Nee, het is natuurlijk in eerste plaats nog steeds uh, Bananensplit... Uh, met de grappen die iedereen ook van ons uh, verwacht. Maar wel natuurlijk in een heel ander uh, fris jasje. Ja, wat is er allemaal precies anders? Ja, wat is er ver veranderd? Nou, we hebben de afgelopen twintig jaar... zoals uh, men met name Split kent met de studio... en met, met de gasten die nog een uh, napraatje hebben... dat is eigenlijk allemaal niet meer. Mm -hmm. We zijn van de zondagavond uh, naar de zaterdagavond gegaan. dus dat betekent ook dat we eigenlijk... Wat, uh, een wat vlotter programma hebben moeten maken. En ik denk ook wel dat dat uh, gelukt is. Je bent we zelf hebben... wel tevreden? Ja, ik ben uh, eigenlijk... Uh, ja, ik, ik, ik, ik denk het wel. Ik, ik ben er heel, heel erg blij mee. Ten meer ook omdat nu ook uh, de grappen eigenlijk nog meer de centraal staan. En het is eigenlijk een, uh, een half uur lang uh, ach, achter elkaar... Uh, ja, laat ik het zo zeggen, van heftig tot aan familiegrappen. Dus oh. uh, het is echt wel uh, spannend weer. Nou, je presenteert nu vanaf locatie, dus hoe ziet dat eruit? Ik bedoel, is dat iedere week iets anders? Of? Nee, ik, ik heb een uh, speciale bananensplitscooter... met daarnaast een, een bakje waarin ik... Uh, ...de acteurs naar hun grappen brengen... ...waar de acteurs een belangrijke rol spelen... ...om de gewone Nederlander zeg maar een loer te gaan draaien. Mm -hmm. Aan de andere kant uh, rijd ik rond met een speciale bananensplit-taxi... <lacht> ja. ...om uh, de bekende Nederlanders die meewerken dit keer aan een grap... ...om die ook op hun uh, plek van bestemming... Uh... Ah, je hebt dus een partner in crime, hoe zit dat? Ja, dus dat is anders dan de voorgaande jaren... Uh, we hebben nog, nog wel steeds de rubriek dat we ook bekende Nederlanders, zeg maar, uh, te, te pakken nemen. Dus dat hebben we ook dit jaar weer uh, gedaan. Dus het is dus, dus, dus eigenlijk meer een soort mix van bekende Nederlanders die meewerken aan hun grap... en bekende Nederlanders die uh, beter worden ge genomen in hun grap. Oh, oké. Okay. En vanavond en... is de eerste aflevering uh, met Lucille Berner. We hebben een fragmentje uit de eerste aflevering. Luister even mee. <lacht> Hallo. Kom hier voor de verhuizing. Ja, lekker. Kom lekker binnen. Zij presenteert Lego. Uh. <lacht> Oeh, ik wist het niet. We doen het allemaal verstoffen. Wat doe je? Stop, Jij ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ben je hier neergelegd en de te Dit is, het is allemaal kei duur man! Ja maar weet je, het is grof. Het oh, staat overal vooral grofhoud. Oh. Oh. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Jullie zijn ja, Het is een klop van meer dan 5000 euro. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Hey, zet die vrachtwagen maar uit. Oh, jongens, dit is echt heel. Ja, dat is heel erg, zegt Luciel. En ik hoorde je van tevoren ook al lachen. Hoe was dat met Luciel? Ja, het was hartstikke leuk. Ik, ik moet er ook, ook wel bij zeggen dat uh, we dit seizoen... toch wel wat uh, meer heftige grappen hebben dan dat we ooit hebben gedaan. Uh, en is dat bewust? Uh, nou ja, goed. Ik denk dat dat ook inherent is aan, uh, aan uh, deze tijd waarin we ook uh, leven. Ja. Dus uh, wat, wat, wat, wat dat betreft, uh, denk ik wel dat het ook heel erg bij, bij deze tijd past. Ja, er wordt druk gebeld ook nog. Zijn er ja, meer dat, mensen dat, die dat, we spreken? Dat, dat, dat gaat hier maar door. Goed, hoe gaat het nou eigenlijk eens werken met die grappen bij bananensplitten? Is daar een team voor die die grappen bedenkt? Of, of doe jij dat? Of? Nou, we hebben een team van een mannetje of zeven, uh, acht... die uh, uh, toch wel zeg maar uh, dagelijks bezig zijn met het bedenken en brainstormen. Vaak heb je natuurlijk ook al een bepaald idee bij een, een bepaalde grap... en een bepaalde bekende Nederlander die we misschien... Uh, ja mee willen, willen laten werken. Of iemand die we juist heel erg graag willen confronteren met een, een bepaalde grap. Mm -hmm. Dus ga je ook gericht ga je met, uh, met die persoon bezig. Ja. Maar uh, ja, goed, het is uh, soms ontstaan grappen... uit de meest uh, rare gedachtenkronkels. Ja, en, en, maar zitten jullie dan op een hele uh, uh, saaie redactie eigenlijk? Of zitten jullie s'avonds met z'n allen aan de borrel... en worden dan de meest hilarische dingen bedacht? Nou ja, je, je, moet, je moet je voorstellen op een gegeven moment... Uh, dan, dan ga je ja. samen zitten en, en iemand roept... Uh, zou het niet leuk zijn om een heel uh, woonhuis te gaan slopen? Nou ja, op het moment dat je zoiets roept... en dan denkt iedereen van ja... Dat, dat gaat niet. Ja. Nou, op een gegeven moment ga je daarmee bezig. En ook di dit seizoen is dat dan ook echt gelukt. Dat we ook echt een, een fantastische mooie woning eh, volledig zeg maar, slopen. Ja. En uh, ja, het, het slachtoffer. Uh, wat op, op dit moment zeg maar, een bouwbedrijf was. die daarmee bezig was. die maakt dan echt een aantal bizarre zaken mee. Ja, en, ja goed. Dat ontstaat dan uit een. Uh, onmogelijke gedachten, wat dan toch op een of andere manier is wel te realiseren. Ja, hoe gekker, hoe beter eigenlijk. En Frans, wat ja. vond je nou zelf het aller, allerleukste wat je hebt gedaan tijdens de opnames? Het allerleukste van dit seizoen vond ik de grap met Herman de Blijker. Kan je daar al een tipje van de sluier van oplichten? Nou, laat ik, laat ik het zo zeggen. Uh, Herman is een vrij strenge kok. Ja. En uh, ja, door allerlei toestanden in de keuken van Herman... Uh, hebben we gewoon een, heel, een, heel, een hele keuken laten ontploffen. Een keuken laten en, ontploffen? Ja, en dat is echt een bizarre, uh, leuke grap. Is dat, uh, de, is, is dat uh, de geworden? Dat vond ik echt een... ja ja. En, en krijgen we dan een scheldende Herman en Blijker te zien? Of, of blijft hij rustig? Wat gebeurt er dan? Nou ja, dat kan ik me juist niet zeggen. Maar ja. ik vind het wel een van de leukste grappen die ik ooit heb uh, gedaan. Het lijkt alsof op dit moment de boel bij jou thuis ontploft. Ik denk dat je ja, de, de nou, deuren nou, open moet gaan doen. Je, je zult het horen. Ik zit ik nu buiten. Maar bij mij in het dorp in Feyenaard zijn nu uh, de praalwagens oh, van ja. nog wel aan het rondrijden. Natuurlijk. Ben je zelf ook verkleed, Frans? Nou, ik, uh, ik zou zeggen, ik loop nu hier in mijn Snoopypak. Oh, ja. en, en, en, en mijn kinderen lopen hier buiten met uh, ook allerlei versiersels. Ik heb hier een, een cowboy heb ik lopen. Nou, fantastisch. Heb hier, uh, en Maris, hoe is die verkleed? Uh, ja, die is verkleed als Pipilanco, zoals oh. ik. Uh, <laughs> dat <is hier. laughs> nou, dus dat is hier echt in Brabant, is het hier echt een chaos op het moment bij mij in Nou, dat begrijp ik. Weet je, ga maar heel uh, gezellig carnaval vieren met de kids. Uh, en dan uh, gaan wij vanavond uh, kijken naar Bananensplit. Dank je wel voor je tijd, uh, Frans. Heel graag gedaan, dan ga ik weer even in de Polonaise. Ga maar in de Polonaise. Doe. Doeg, hou. Ja, um, vanavond om half negen, Nederland 1 is dus te zien. Het vijfde seizoen van Bananensplit. Zojuist hoorde u Frans Bauer. Heel fijn dat we even met hem mochten bellen. Zometeen WNL-collega Martijn de Greven van de Haagse Lobby. We gaan het hebben over het allereerste politieke debat. Eerst Sophie B. Hawkins. So close, there's a place where we disappear right along the coast. We'll arrive we'll on time, just a little bit It's not a matter of style, just listen to of Van Sophie B. Hakkens bij WNL op zaterdag. De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen draait op volle toeren. Er gaat geen dag voorbij of er wordt gespint, gedraaid, gedreigd. Het eerste grote televisiedebat was afgelopen donderdagavond bij Paul en Witteman. En Martijn de Gever, uh, presentator van WNL Haagse Lobby, uh, is een veelgevraagde debatleider daarnaast. Ook die zit nu hier aan tafel. Welkom. Dank je wel, goedemiddag. Ja, fijn. fijn dat je er bent. Want maandag aan ben je ook weer te horen en nu ook even op de zaterdag. Wat uh, vond je van het debat? Jij als kenner. Nou, er was heel veel discussie over en dat was eigenlijk overwegend negatief. Uh, ik hoorde zelfs de oude baas van het NOS, uh, Hans LaRouche, zeggen... het was niet meer van deze tijd, uh, het had geen diepgang, uh, uh, de, de opbouw was niet goed. Dus er was een heleboel op aan te merken. En ik deel ook heel veel van die kritieken, maar het was eigenlijk niet zo interessant... wat er nou eigenlijk gezegd werd, mm -hmm. maar wel wat er gebeurde. Wat bedoel je daarmee? Nou, het was ook de vraag, uit zo'n debat... Um, kan je wel voor een deel zien natuurlijk... wat zijn de ingestudeerde one-liners, wie gaat wie aanvallen... waar zit het niet-aanvalsverdrag. Ja. Um, maar je voelde ook wel even hoe het gezag zat. Want wat je heel vaak bij die debatten ziet... is dan wordt het kapot geformateerd, zeg ik dan maar even. Dus dan hebben we een, een belletje en dan heb je een één-minuut-pitch... en dan mag je allemaal één keer een kaart trekken. En dan wordt de stelling neergelegd. Voilà. En, ja. en, en nu zag je, er was ook commentaar, ja, dat de spreektijd niet evenredig verdeeld was. Nee, maar dat is nou het mooie van zo'n debat. Wie pakt die spreektijd? uit? Voilà. Ja. Dan gaat het dus om het initiatief. Wie is er relevant en wie trekt het debat naar zich toe? Dus in dat opzicht vond ik het wel degelijk interessant. Oké. Okay. Nou is het wel een beetje gek natuurlijk, hè? Want het gaat over lokale kwesties. En de landelijke kopstukken die komen hun zegje doen. Ja, daar heb ik eigenlijk ook kritiek weer op, op deze kritiek. Want dat wordt de hele tijd gezegd. En eigenlijk is dat belachelijk. Want als je praat over die enorme decentralisatie... al die overheidstaken van de landelijke overheid... die gaan naar de lokale gemeenten, die decentralisatie... dat zijn onderwerpen die zo nauw verbonden zijn met wat er in Den Haag gebeurt. En nog sterker zelfs waar deze mensen die we nu donderdag op televisie hebben gezien... ook verantwoordelijk voor zijn. Dus het is niet meer dan logisch dat ze verschijnen in die campagne... en altijd de mensen die daar last van hebben, hebben daar kritiek op... Als 70% van iemand die gaat stemmen bepaald wordt... eigenlijk ook door landenpolitiek. Dan kan je natuurlijk niet van die politici verwachten... dat ze dan lekker thuis gaan zitten en zeggen... nee hoor, dit gaat echt alleen om een lokaliteit. Ja. Wij geven even niet thuis. Natuurlijk doen ze mee. Ja. Nou is het zo dat je net zei dat er heel veel kritiek op is geweest. Zijn er ook positieve geladen te horen geweest? Weinig, weinig. Ik ben een beetje een eenzame roepen in de woestijn... maar ik vond het wel degelijk. En ik vind het ook leuk om even een paar dingen te laten horen... waarin je dus wel een aantal zaken kan zien. Je had vanochtend hier, vanochtend, vanmiddag... Oh ja, want daar wil ik het zo direct inderdaad heen. Maar eerst even wat anders. Stel dat je zo'n debat voorbereidt. Want je, je zit dan thuis met je stukken, met je computer. Hoe, wat doe je dan? Je bedoelt de lijsttrekker zelf. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk. je bent eindeloos aan het proberen te, te bedenken... wat de tegenstander voor aanval op je zou kunnen gaan uitoefenen. Uh, wat daarop je antwoord is. Je gaat de zwakke plekken van de tegenstander zoeken. Uh, en kijkt... doe je dat dan met een spindokter? Ja, ja, ja, ik heb daar zelf ook wel eens bij uh, mogen zijn. Dus dat wordt echt uh, live uh, uh, nagedaan. Dus iemand gaat in de rol zitten van je politieke opponent. En die gaat dan letterlijk hem, na, hem of haar naspelen. Dus ja. dat, je gaat het, echt letterlijk, het hele debat uh, gewoon uh, voorspelen. Oké, okay, nou dan heb je daar een beetje een beeld bij. Je wilde zojuist, denk ik, naar Alexander Pechtel toe. Ja, het was ook een vreemd debat. Uh, het was in twee opzichten opmerkelijk. Enerzijds omdat het het eerste verkiezingsdebat is... waar we een van de gedoogpartijen aan tafel hebben gehad. Ja. Uh, en Wilders was er niet. Nee. Dan gebeurt er een boel. Want dat betekent dat op de rechterflank er een heleboel open ligt... En dat betekent dat het heel interessant is om te zien hoe Pechtold daarmee omgaat. En waarom is, is, is Wilders er niet bij geweest? Ja, dat is natuurlijk bij de VARA, de pauw en witte man. Dat is niet zijn, <laughs> euh, niet zijn heerlijke omgeving. Ja, maar goed, soms moet je dat even opzij kunnen zetten... om je verhaal te kunnen houden. Ja, en het, het wonderlijke van zo'n Wilders is natuurlijk toch... als hij er niet is, speelt hij er eigenlijk een rol... omdat hij er namelijk niet is. Ja. En daar komt bij dat er nog een aantal andere debatten zijn. Dus ik denk dat hij nu rustig heeft zitten kijken... hoe de strategieën verlopen zijn. Ja, en en wie, die... wie pakt die ruimte op rechts nu? Nou, dat is eigenlijk toch opmerkelijk. Uh, dan kom ik eigenlijk meteen bij Haarsma Buma aan. Uh, ik roep nog maar eens een herinnering dat na de grote verkiezingsnederlaag... zijn ze daar met, uh, met zichzelf gaan herbronnen ze in een positie met uh, een radi radicale midden kwam toen op. Daar heeft Buma eigenlijk enorm veel afstand van genomen. En die is maar met één ding bezig. Eigenlijk in het vaarwater van de VVD te zitten. Aan de rechterkant. Dus hij wil alleen meepraten als er lastenverlaging is. Mm -hmm. Hij wil alleen meepraten uh, als de VVD eindelijk uh, in gaat geven. Dus eigenlijk zijn ze hun middenpositie al lang kwijt. Dat zorgt ook voor wat gedoe in de achterban. Maar je ziet dat, een bu je ziet dat Buma er eigenlijk enorm veel plezier in heeft... Uh, om deze viool te bespelen. En het gaat hem ook goed af... Um, als je hem nou even onder de loep meteen neemt... vind ik wel dat hij, zeker gezien dat het feit dat Wilders er niet was... Um, was hij af en toe wel fors, maar niet echt heftig. Niet echt heftig? Nee, hij, hij, het was uh, uh, netjes heftig. Hij heeft nergens echt uh, een hele harde taal aangeslagen... En dat krijg je natuurlijk ook met het nieuws van vandaag weer... dat ze natuurlijk hebben aangegeven dat ze wel degelijk weer gaan meepraten... over de begroting voor het komende jaar. Dat ja. is nieuw. Dat heeft het CDA afgelopen jaar geweigerd. Maar precies uitleggen hoe en wat? Dat nog niet. Nee. Wil je iets van hem laten horen uit het debat? Laten we gaan luisteren. We hebben geleerd van het verleden. Er is een grens gekomen. Die grens is bereikt. En wat ik zeg, wat veel beter is, is de belasting verlagen. En dat geld dat is er wel. Want het gek is wat die mensen te horen krijgen. Uw baan is weg, maar dat is niet erg. Want minister Ascher heeft nog een banenplan voor u van vele honderden oh, nee, miljoen. Gebruik dat geld niet en doe de belasting omlaag. ja, geleerd van het verleden. Uh, daar zit veel in. Ze hebben geleerd van het verleden... dat dus ook je bestuurlijke verantwoordelijkheid vanuit de oppositie nemen... dat ze daarvan geleerd hebben. Dat doen ze niet. Ze gaan hardcore over rechts. En je hoort hem ook zeggen... ze zetten vol in op die belastingverlaging. En dat is natuurlijk het pijnlijke voor dit kabinet. Dit kabinet hoopt natuurlijk dat die economie maar blijft aantrekken. Dan komt vanzelf die lastenverlichting in zicht. Dat is natuurlijk wat zo'n VVD ook heel graag aan zijn kiezers wil laten, uh, laten zien. Dat ze daartoe in staat zijn. En wat gebeurt er nu? Buma en Pechtold zeggen maar één ding. Wij zijn bereid overal weer over mee te praten voor het komende jaar... Mits er lastenverlichting komt. En dat betekent dus zo direct dat de lastenverlichting hoogstwaarschijnlijk gaat komen vanuit de oppositie en niet vanuit het kabinet. En dat maakt het heel moeilijk voor de VVD. Oké, okay, nou Pertolt, je, je, ja, je noemde hem zojuist al. Heb je ook van hem iets uh, uitgekozen wat je wil laten horen? Ja, laten we daar eerst even naar luisteren. Laat inzicht, laat ik dat zo noemen. Kijk, want je ziet dat de afgelopen. Een paar kabinetten, Balken en de Vier, Rutte 1, Rutte 2 in het begin... hebben hele belangrijke hervormingen op de arbeidsmarkt... die al lang nodig waren, waar ons omringende landen wel mee bezig waren... voor zich uitgeschoven. Ja, hier zien we het weer. Ook hier diezelfde viool eigenlijk die Buma bespeelt. Alle bezuinigingen komen van het kabinet, maar de hervormingen komen van Pechtold. Juist, ja. En dat maakt het zo moeilijk. Want dat zou zo graag zo'n Partij van de Arbeid ook willen uitleggen dat zij de hervormingen aanpakken van de Heilige Huisjes. En de VVD wil die lastenverlichting graag aan zijn kiezers geven. Maar ze worden letterlijk klemgezet door de oppositie, die ja. ze tegelijkertijd dus nodig hebben. Ze, ze, ze lopen eigenlijk een beetje weg met, met de, de goede dingen tussen aan. Ja. Uh... Is, is er nog meer van Pechtel, wat je, wat je wil bespreken? Um, ja, het tweede punt is, en dat had ook te maken met de positie die hij had. Hij stond eigenlijk recht tegenover de presentatoren Paul Witteman. Mm -hmm. Waardoor hij echt letterlijk ook die middenpositie had. En die buiten die uit. En dat hoor je goed in het volgende vraag. Heren, heren. Alexander Pechton. voordat het beeld nou dadelijk ontstaat... dat er zwaar bezuinigd wordt in deze kabinetsperiode op de zorg... laten we even vaststellen dat aan het eind van deze kabinetsperiode... in vier jaar tijd wij dadelijk 7 miljard meer uitgeven per jaar aan de zorg. Ja, heren, heren, boven de partijen. Dus <lacht> ja. hij wil de kibbelende de haantjes uit elkaar halen... en legt nog even boven de partijen uit waar het eigenlijk allemaal toe doet... Ja, en dat is moeilijk, want tegelijkertijd hebben dus die kabinetspartijen... P van en VVD, kunnen hem niet hard terug aanpakken... want ze hebben hem nog zo ontzettend hard nodig. Ja, precies. En, en wat vond je überhaupt van zijn, zijn houding, zijn, zijn aanwezigheid en zijn... Ja, hij doet het eigenlijk heel goed. Hij straalt als een van de weinigen ook een enorm plezier straalt hij uit. Ik zeg overigens wel meteen erbij. Ik hoorde hem een uurtje geleden bij jou hier in de uitzending. Ja. Um, hij moet wel oppassen dat hij zijn euforische toon een beetje in bedwang houdt. Want mm -hmm. dat kan op een gegeven moment ook pedant gaan overkomen. Ja. Hij heeft de partijen waar hij ze wil hebben. Maar het maximaal uitbuiten betekent ook vaak dat je de winst niet... Voldoende niet helemaal uitspreekt. Begrijp ja, wat ik bedoel, ja, ja. Als je te ver gaat, dan ga je ook mensen tegen je in het harnas jagen. En die, Je hebt elkaar eigenlijk nodig om dit toch tot een succes te maken. En dan door naar Samson. We gaan naar uh, Diederik uh, Samson. Die had het uh, heel zwaar en dat hoor je goed in het volgende fragment. Waar we nu naar gaan. Die hervormingen zijn mooi, maar daar hebben die mannen bij Aldel niks aan. U bent er ook geweest. Kijk in hun ogen wat ze nodig hebben. En dat kun je als politicus wel doen. Want je hebt maar een geringe invloed op hoe de economie rijlt en zeilt. We zei, u zei het al, ook afhankelijk van het buitenland. Maar wat je wel kan doen als politicus is alles op alles zetten... om die mannen weer perspectief te geven. Dat betekent investeren in scholing, dat betekent kan. begeleiding. Ik zat er ja. gisteren bij, er wordt nu geïnvesteerd in die scholing voor die mannen. En dan hebben ze morgen nog geen baan. En dan voel maar ik meneer me meneer Samson, nog steeds rot, en nu ook. Maar, Samson, maar dan kun je wel alles doen wat Samson, nodig is... om ervoor te zorgen dan, dat die mannen weer perspectief krijgen. Daar gaat het nu om. Ik laat dit zien... Nogmaals, niet om de inhoud, of laat het horen moet ik ja, zeggen, horen, niet om de inhoud. Het de radio, ja. Waar het hier om gaat is, is als een politicus uh, op de koop komt met iemand die die, zoals hij zelf zegt, recht in de ogen heeft aangekeken. Mm -hmm. Dan zijn de andere politici altijd even op hun hoede. Want die, die ene persoon heeft dit, ja, in dit geval een, een ontslagen werknemer van Aldel, recht in de ogen aangekeken. Daar ben je zelf niet bij geweest. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk het, het, het momentum dat zo'n politicus zelf dat, dat voorval helemaal kan uitbuiten. En je voelt hier aan Samson, hij is al meer dan anderhalve maand aan het kanvassen. Hij is weinig op het binnenhof, is veel met de burgers aan het praten. En dat heeft met die vorige verkiezingen heeft hem dat kanvassen heeft hem geleerd wat de juiste toon is. Hij wist in de juiste woordkeuze te verwoorden wat de maatschappelijke onvrede is. En hier voel je, dat hij, heeft hij die werknemer van Aldel recht in de ogen aangekeken. Maar je voelt dat het niet uit zijn hart komt, maar uit zijn hoofd. Hij is iets aan het opdreunen wat hij geleerd heeft. En ik liet het horen. Hoe dat? Ja, omdat hij dus niet al, al langs die deuren gaande... de juiste toon nog heeft gevonden. Je voelt dat dat hij te weinig vertrouwen heeft. En dat voelt zo'n pechtot ook. En die gaat er dwars doorheen. Ik heb die mensen ook gesproken. En weet u wat ze mij vertelden? pas Dat yes. zegt het verhaal er tegenover. En dat maakt Samson zenuwachtig. En ook daardoor heeft hij permanent in het defensief gezeten. Hij heeft nergens kunnen aanvallen. Een pechtot heeft in het debat alleen maar steken onder water, petsen kunnen uitdelen... heeft niets hoeven incasseren. Ja, dat klinkt niet goed voor Samsom. hè, dit? Nee, en ik wil er nog eentje bij uithalen... waar het ook niet zo goed mee gaat. Ja. En dat is uh, SP, Roemer. Luister naar het volgende fragment. We hebben daar uh, geen fragment van. Uh, maar je kan misschien zelf wel even duiden wat je, wat je gehoord en gezien hebt. Nou ja, dit is natuurlijk, zou natuurlijk eigenlijk gouden tijden moeten zijn voor Roemer. Ja. Uh, de burger heeft het zwaar, ontslagen, uh, uh, koopkrachtdaling, et cetera. Hij kreeg wel veel applaus. Ja, maar dat zegt, misschien, dat zegt misschien meer iets over de zaalvulling... waar natuurlijk allerlei partijgroepjes zitten... dan dat het het ja, applaus dat is een van, een van Nederland. Ja, er een ja vrouw achter hem inderdaad. Juist. Heel goed opgemerkt, Christel. Maar we luisteren toch nog even naar het volgende fragment. Dus de oplossing is niet om minder betaalbare woningen te nemen. De oplossing is juist om meer betaalbare woningen te regelen. Dat is het antwoord op deze vraag. Daar zitten deze mensen op te wachten. Maar komen deze mensen daarvoor in aanmerking? Want deze mensen zeggen juist, nee. we verdienen eigenlijk net te veel voor het een... en net te weinig nee. voor het ander. Juist. Precies. Nee, met deze mensen zitten te wachten. Oh, niet op rare regeltjes vanaf Brussel... Nee, om te zeggen ja. tot wanneer je waar een, een, een, een woning kunt krijgen. Het zijn Nederlandse regeltjes. Ja. Ja, nee, zijn, het zijn, ja, die, nee, nee, het zijn vooral afspraken die ook in Brussel gemaakt zijn. Ja. Hij zit hier dus niet goed erin. Dit gaat over de huren voor de mensen met de laagste inkomens. Dat is zijn doelgroep van de heer Roemer... Komt, loopt daar eigenlijk vast in het debat. Nou ja, als je iets uit je hoofd kan leren en voorbereiden... is het wel je punt maken. Want werd, mm -hmm. zonder dat hij werd aangevallen... kreeg hij ruimschoots kans om zijn punt te maken. En komt er met een heel warrig verhaal... waar hij niet uitkomt. En uit een soort noodgreep hangt hij, valt hij terug... op de, uh, de zogenaamde regeltjes uit Brussel. Die met ja. het onderwerp niks te maken hebben. Je hoorde ook echt bijna het hoongelach van de overige uh, deelnemers aan het debat. En dat gaf mij toch weer aan... dat zo'n roemer uitgekend in deze tijd... hij is tegen Europa, veel mensen hebben het zwaar dit moet, moet hij als een vis in het water zijn en moet hij hier zijn punt kunnen maken. Nou, als ja. je het debat keek, je zag het ook hoe de gereageerd werd op hem... is niet aan de orde, Roemer is niet zelfverzekerd... en maakt te weinig de punten die hij zou moeten maken. Nou, tot slot nog heel even kort, Zelstra, hoe deed hij het? Ja, Halbes Zelstra is eigenlijk niks anders dan een accountant van het kabinet. Hij legt even uit dat het zware tijden zijn, er moeten zware maatregelen getroffen worden... er moet niet meer geld worden uitgegeven dan er binnenkomt. Dat is natuurlijk feitelijk zo, maar om dat met iets meer ideaal... en iets meer perspectief neer te zetten, dat zou wel op zijn plek zijn. Ja. Hij is permanent in de verdeling geweest, hij is ook niet in de problemen gekomen. Maar om nou te zeggen dat hij daarmee als grootste partij van Nederland... op dit moment toch, toch nog richting geeft aan het debat, dacht het niet. Oké. Okay. Martijn Geven hoorde u, presentator van het WNL-programma Haagse Lobby. Dankjewel voor je analyse. Maandagavond ben je om negen uur weer te horen op Radio 1. Wie heb je aan tafel? Uh, het grote burgemeestersdebat. Oh, nou. Daar is een heleboel aan de hand. We hebben er drie in de zaal. Nou, we gaan zeker luisteren. Dankjewel. Dit is WNL op zaterdag met Christel van Eyck. Ja, de Nederlandse filmindustrie is weer een rijker. Vanaf 6 maart draait de film Kenau in de Nederlandse bioscopen. Een verhaal over een heldin uit de middeleeuwen... die samen met de mannen voor de vrijheid vocht in Haarlem... tegen de Spaanse bezetter. Sterke vrouw dus, die gespeeld diende te worden door een sterke actrice. Daarom, goedemiddag, Monique Hendricks. Hallo, goedemiddag. Ja, Kenau is eigenlijk de, de Nederlandse Jean d'Arc, hè? Hoe kan het dat de meeste mensen het verhaal van uh, Kenau niet kennen? Nou, um, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kende het zelf ook niet toen ik, uh, toen ik, uh, toen ik ervan hoorde. Je kent alleen wel het woord Kenau. En dat, uh, ja, dat, dat staat toch een beetje te boek als een, uh, als een uh, niet erg vriendelijke. Nee. <laughs> niet erg vriendelijk uh, uh, naar mens, eigenlijk. Maar, uh, ja, de Kenau die, uh, die ik heb neergezet, dat is toch. Uh, uh, dat is eigenlijk verre van dat. Want, want kun je heel kort in een, in een paar zinnen beschrijven wat het verhaal is? Nou, het is een heel mooi familiedrama over een vrouw met uh, twee dochters... Uh, die uh, midden in de, um, in de Spaanse burgeroorlog terechtkomt. In Haarlem, in de middeleeuwen, uh, 1570, geloof ik. Um, en ze wil eigenlijk helemaal niet vechten... maar dan gebeurt er iets met haar dochter... waardoor ze toch uh, getriggerd wordt om... Uh, om actie te ondernemen. En vervolgens groeit ze eigenlijk uit... tot leider van een maar liefst vrouwenleger eigenlijk. Klinkt heel spannend. Nou is het wel zo dat ik heb begrepen... dat het twaalf jaar geleden is begonnen met de film... en dat het zes miljoen euro heeft gekost. Dat is een enorme tijd en veel geld. Is het een opluchting dat nu af is? Ja, ja, ja, zeker. En dat het, en, en dat het nu uh, uh, allemaal ja, dat, dat mensen het nu kunnen gaan zien en, en, en dat mensen het mooi vinden en, en dat hopelijk het veel mensen raakt. Uh, uh, ja, ik bedoel, ik heb daar niet twaalf jaar aan gewerkt. Dat zijn de schrijvers. Hè? Ja, Voor mij uh, is het zijn de opnames vorig jaar uh, uh, rond deze tijd geweest. En uh, uh, ja, dat was, echt, was, was eigenlijk een feest om te doen. Maar ook heel zwaar, heb ik begrepen. Dat kwam continu terug in alle gesprekken die jullie de afgelopen dagen gevoerd hebben. Wat was er zo zwaar? Ja, ik, ik vond het... Ik uh, bedoel, het waren lange dagen en we moesten... Uh, het was fysiek vrij uh, pittig. Ik, ik had een kostuum van 10 kilo. En, en ja. dat... Uh, ja, dat aan het eind van de dag denk je van... jee, het lijkt wel een rugzak. Maar... Uh, um, dus qua uh, spierkracht was het zwaar. En, en het, ik moest leren paardenmennen en zwaardvechten. Maar het was... Um, ja, het was ook enorm kikken om, om dat verhaal te kunnen vormgeven natuurlijk. Ja, dat, dat begrijp ik. Waar ben je nu op dit moment mee bezig? Want dit, dit heeft zich dus vorig jaar afgespeeld, die opnames. Nou, ik ben nu uh, um, uh, bezig met de promotie van de film. En uh, ik ga lesgeven uh, de komende weken. Uh, camera acteren, workshop... En uh, er zijn wat uh, projecten uh, in voorbereiding, maar daar kan ik helaas nog niks over zeggen. Ja, ja we weten inmiddels wel dat er een nieuw seizoen komt van uh, Penosa. Um, mm -hmm. Ja, en de vaste kijkers die vragen zich maar één ding af. Is Penosa mogelijk zonder karmen? Dat is, dat is toch wel hetgeen wat we willen weten. Uh, nou ja, dat, dat denk ik niet. Dus mochten we doorgaan, dat is nog niet helemaal zeker, hè? Uh, dan... Uh, uh, dan denk ik dat ik, toch, uh, dat ik toch nog leef. Of dat het zich in het DNA-maat afspeelt. Maar, <laughs> maar uh, de schrijvers zijn nu uh, aan het praten en aan het denken... en, uh, en de regisseur en de producent. Wanneer en... wordt de klap erop gegeven? Dan willen we Wat? dat graag weten. De klap Wat of het u? doorgaat of niet. Wat zegt u? De klap erop gegeven, wanneer uh, je weet of het echt doorgaat. Um, ja, dat, dat is van zoveel dingen afhankelijk. Ik denk zo uh, uh, rond juni dat we echt groen licht gaan krijgen of niet. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor je tijd en, en, en succes met de promotie. Oké, okay, dankjewel. Hoi. Vanavond meer Kenao om half zeven hier op Radio 1. Je hoorde Monique Hendricks. En morgen is ze te zien bij WNL. Op zondag om half tien op Nederland 1. U heeft er ongetwijfeld een week van wakker gelegen. Wie of wat maakt dit natuurgeluid? In vroege vogels de oplossing. We gaan ook op een nachtelijke speurtocht over het nieuwste stukje Nederland. Hyena keutels, mammoetresten, alle zoogdieren uit de ijstijd Kan je hier tegenkomen? En ook akkervogels, een plastic walvis, een mechanische libel... en het favoriete onderdeel van heel veel luisteraars, de veenlijn. Monique van de Broek in Den Haag. Gisteren zag ik op de Krokussen de eerste aardhommel... en die zat echt onder de oranje stuifneel. Op Radio 1. Luister morgenochtend tussen 7 en 10. vroege vogels. Met Andrea van Pol. Het nieuws van alle kanten. Op zoek naar voordelig en persoonlijk juridisch advies? Hulp bij scheiding of ontslag? Juranet. helpt je voordelig met de wet. Nu voor maar 25 euro. Ga naar juranet.nl.